Zo, die laatste 10 minuten maakt ook niet meer uit. Dat kan er gewoon bij. Um, en dan uh, gaat het eigenlijk wel... Uh, en dan uh, gaat de week eigenlijk weer... Uh, ja, bijna weer vanzelf is even. Kijken, ik zie uh, Nelly komt, uh, komt binnen. Dus een uh, goedenavond Nelly. Nou, zoals ik al zei, nog een uh, kleine, ja... Uh, yeah, uh, 9 à 10 minuutjes. En dan uh, zit het er voor mij weer op. En dan uh, komt, komt Nelly weer Tijdens dat uur kan ik dan dus uh, lekker... Ehm... Uh, uh, even dus nog, ik kan uh, zorgen dat alles een klein beetje opgeruimd wordt, zorg dat alles een uh, klein beetje schoon is, een klein beetje eten, want dat moest ik nog doen, dat, ik bijna vergeten. dat uh, vergeet ik eigenlijk nu bijna. En... Uh, dan komt het eigenlijk ook wel weer, uh, een, ja, zoals ik al zei, dat het gaat eigenlijk wel, uh, wel bijna vanzelf. Even kijken. Intussen zit ik ook heel even gewoon lekker. Ehm... Uh, Um, ja, dan, zoals ik zei, de week gaat eigenlijk dan toch weer bijna vanzelf. Um, um, um, um, um, um, um. Ja, ik ben ook niet zo iemand die. Uh Ja, inderdaad. Valentijn is ook eigenlijk bedoeld om uh, je stille liefde een kaartje te sturen. En die heb ik ook niet. Tenminste, nu niet. Misschien uh, volgend, jaar, uh, volgend jaar wel of tegen dit of, uh, of, of zoiets. Maar of, dat uh, komt eigenlijk allemaal dan wel, uh, dan wel goed. Eens even ik ga het eens een uh, mopje muziek opzetten. Ja, ik ga het een muziek opzetten. En nadat de uh, mopje muziek... ...zal het intussen dan toch ook wel weer uh, tijd zijn voor, uh, voor Nelly. Dus uh, ja, geniet lekker, van, uh, geniet lekker nog even lekker van de muziek. En daarna genieten we allemaal samen... Met uh, van Van Nelly de uitzending. Waarna. Gu en da waar daarna uh, neemt uh, de guste gezelligheid uh, van Nelly over. En. Uh, ik, nee, ik had het over een stille. liefde. Ja, maar als ik niet een keer loop. Eh. En ik ben niet stil, ik ben niet stil, nee, ja. Yeah. Ik, eh... Uh... Ja, of mijn liefde is, uh, nee, mm, ik weet niet hoe ik het op moet vatten... Maar goed, ik ging. Uh... <laughs> Maakt niet uit. Ik ging een muziek opzetten En daarna is het uh, tijd voor. Uh, daarna is het lekker tijd voor Nelly. En na Nelly is het. Uh, is het ook weer, is het, uh, weer tijd voor Guus. En dan zit de maandag er eigenlijk alweer op. En dan. Uh, komt het allemaal wel weer, uh, wel weer in orde. Ik liever lachen dan huilen. Zo. Ik ga muziek aanzetten. <laughs> en dan uh, zo direct veel plezier bij Nelly. hier zijn we dan op de 14e februari op Valentijnsdag in 2011 en toevallig valt die vandaag op maandag en allemaal heel veel liefde en geluk toegewenst op deze dag van mij en we zijn er weer met het spiritueel praathuis van het Zinze en we gaan eens even kijken wie op dit moment de moeite hebben genomen om toch weer naar me toe te komen en gezellig plaats te nemen in een gezellige ruimte, waar we heel gezellig met elkaar over onze problemen kunnen praten en elkaar tot steun kunnen zijn, waar we steun nodig hebben. En de eerste die ik natuurlijk welkom wil heten, is natuurlijk onze alle Edwin, onze teddybeer, onze ridder teddybeer. Goedenavond, lieve Edwin. Ook Elisabeth is er. Goedenavond, lieve Elisabeth. Nou, bedankt voor je hele lieve mail die ik gekregen heb. Dan natuurlijk Krijn, goedenavond, lieve Krijn. Nou, kijk, ik heb gisteren een rijke inwijding gehad in de tweede graad. En we hebben enorm tijdens de inwijding genoten van die muziek die jij mij vorige keer allemaal gebracht heeft. En dat was dan een muziek deel 3. Um, dus er was muziek voor die herts voor Rijke. Die is heel mooi, ook uh, met die panfluit er ook in. He, ze waren er ook allemaal heel stil van, terwijl ik aan het inleiden was, zaten die anderen gewoon heerlijk te genieten... Van de muziek. En alles natuurlijk alleen maar goed. Dan is er natuurlijk Plooi. Goedenavond, lieve Plooi. Jij natuurlijk ook welkom. Hier bij ons. En Colinda. Ja, Colinda komt daar nog even terug. op het geen je ding. Want, uh, dat zijn toch dingen waar ik ook mee te maken heb gehad. En ik weet gewoon hoe dat dat voelt. En ik voel gewoon met je mee. Neer zich wel een hele goede avond. Dan natuurlijk donderdag. Jij nog bedankt. Voor je uurtje. Ik heb helaas maar de laatste 20 minuten geluisterd, Want uh, ik was nog flikken op Maastricht, Ma uh, flikken Maastricht aan het kijken. Was vanavond, dat is dan de eerste serie van hun. Kom nou het misdaad misdaadnet. En dat heb ik zitten kijken. Want vanavond was dan de laatste aflevering van de eerste serie. En dat wilde ik niet missen. Ja, dat komt vandaag nog wel. Uh, tot morgenavond. Zes uur komt het misschien nog wel vijf keer. Maar het komt vanavond heel laat, pas na 12 uur. En vannacht nog een keer. Ja, en overdag dan uh, moeten uh, als, als Willard verregen is, dan moet er door, alpe. Dora. En uh, uh, Diego en zo. Dus dan uh, is de televisie niet meer voor mij. Nou, dan in ieder geval en bedankt voor jouw uurtje van. Dan als Esmeralda, die is er natuurlijk ook. Goedenavond vriend Esmeralda. Ook gezellig dat jij uh, bij, vanavond bij ons bent. Natuurlijk onze allere Guus, die altijd tegen moet knuffelen. Vorige week had hij even knuffelverbod, want dat had ik toen gezegd, maar dat was maar vrouwenkul. Want natuurlijk heeft niemand knuffelverbod hier bij ons. Hier wordt alleen maar geknuffeld. Het is alleen maar altijd leuk en gezellig en liefdevol over elkaar en zo hoog te Dan is er natuurlijk Ineke, goedenavond lieve Ineke. Ja, die krijgt elk jaar nog van een oud-collega als ze valentijnskaart. Nou, die zal dan in stilte toch verliefd op je zijn, lieve Ineke, of je heel graag mogen. En dat kan natuurlijk ook. Dus dan moet je altijd koesteren, zoiets. Dan is er natuurlijk Jan. Goedenavond, lieve Jan. Jij natuurlijk ook welkom. Fijn dat je er bent. En dan een concertje, ons die is er ook weer. Goedenavond, lieve Liedewijtje. Ook Robje is van de partij. Die was er zaterdag ook, dus ook weer hier. welkom. Vanavond in de spiritueel pratenhuis, lieve Robje. En dan is er natuurlijk onze Tom, onze allertom. ook jij natuurlijk, een hele fijne groet hier vanuit Gijnen. Dan wil ik natuurlijk de operee van niet vergeten en natuurlijk ook die mannen een Valentijnsgroet sturen ik Blaas hem zo naar jullie toe en ik hoop dat jullie hem ontvangen. En ik wil hem natuurlijk ook uh, sturen naar iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Ik heb mijn cursisten zaterdag uitgelegd, zondag uitgelegd hoe dat ze op Ridderadio moet komen. Dus ze zullen het dus binnenkort gaan proberen, hebben ze gezegd. Dus dan kan het leuk zijn. Dan komen er weer meer mensen toch een keer in het programma er weer bij. Want He, het is natuurlijk zaterdag en avond was het natuurlijk volle bak. Dat was een drukte. Want op een gegeven moment zaten er 35 in met, de, met de, de Red Red mee dan. Maar er waren er inmiddels al drie weer uit. En Admi was er niet, en Shobian was er niet, en um, Colinda was er niet, en Laris was er niet. En dus als je die dan nog allemaal weer bij zou gaan tellen, dan hadden we ruim over de veertig gezeten. En dat is natuurlijk een heel mooi aantal, zo voor de zaterdagavond. Het is dus hartstikke leuk dat de mensen toch weer iedere keer uh, terug blijven komen en bij ons willen zijn, bij ons allemaal willen zijn, niet alleen voor mij, maar ook voor jullie om jezelf met elkaar toch bepaalde dingen te delen. Want dat is uiteindelijk het doel van mijn, in, in, in, mijn intentie uh, qua wat je betreft. Nou, ik wil natuurlijk ook inmiddels Jochem uh, welkom heten, die is ook binnengekomen. Goedenavond, lieve Jochem. Jij natuurlijk ook welkom. En uh, Lares is er ook. Goedenavond, lieve Lares. Ook, ik weet niet of je hem op dit moment wel kan verstaan, maar dat zie ik dadelijk wel. Maar dat is natuurlijk ook fijn, dat jij natuurlijk ook de wens vanavond moet. Nou, he, he ik heb nou weer lekker tien minuten aan elkaar, of acht minuten, lekker volgepraat. Dan gaat het weer van mijn tijd af, maakt niet uit. Donderdag is begonnen met zijn uurtje vooral. Ik ben, de, ik ben het hoofdgerecht. En ruzie komt straks met een heerlijke toetje met allerlei leuke dingen die hij weer te vertellen heeft. En is ook weer boeiend om dat te volgen. Dus bij deze allemaal welkom. Nou, waar hadden we het over? We hebben het hier nog steeds hebben ze het nog steeds over cannabis en over um, uh, uh, en over uh, dingen. Maar het is inderdaad waar. Hè. Colin vertelde net dat de dochter, geloof ik nog maar 45 kilo of 48 kilo uh, als ik lieg, dan lief ik het graag. Maar nog maar heel weinig vooral in de 40 kilo in ieder geval. En dat ze natuurlijk inderdaad met die drugs. En er is natuurlijk niet zo erg dat je op een bepaald moment een kind, dat, dat, dat heb je gekoesterd, dat is geboren, dat heb je gekoesterd. En dan in één keer gaat, komt zo'n kind in aanraking met, met die drugs. En dan kan het zo verslavend gaan werken. Want ze worden, kijk, je bent, ze noemen het niet, niet verslaafd. Dus op een gegeven moment ben je een slaaf van een bepaald product. Dus dan kun je een slaaf zijn van gokken. Je kunt slaaf zijn van uh, drugs. Je kunt slaaf zijn van alcohol. Uh, dus er zijn heel veel dingen. Je hebt, mensen zijn verslaafd aan de werk. Die zijn mensen die zijn verslaafd aan seks. Die zijn er ook. Die moeten altijd seks, seks, seks. Dus wat het ook mogen zijn zo gauw. Dat, er, dat jij de slaaf wordt van wat dat het ook is. Dan ben je uiteindelijk het slachtoffer. Want jij bent het slachtoffer van iets wat sterker is als jij. En dat is natuurlijk... Altijd heel erg en heel, heel uh, spijtig. Ik heb het zelf ook meegemaakt, alleen, ik was er heel alert op. Hè, dat ik zei, ik, ik merkte op een gegeven moment dat mijn zonen gewoon al de geld uitgaven. nou, dat, dat kan niet anders. Dan, dus, dan ging ik dat in de gaten houden en ik was ook net mijn hazhond, zei ik altijd, ik rook dat altijd. Want op een gegeven moment was het zo ver. Ik, ik had een bedrijf in Tilburg en ik had allemaal jonge lui in dienst en... Degene die mij uiteindelijk uh, uh, uh, uh, de wensen van mijn lippen afleesde, en die dan in, in zaterdag het leuk vonden met de jongens, gezellig bij hun thuis, hij met zijn vrouw gezellig bij hun thuis uh, bij elkaar te komen, dat was mijn grootste drugsdealer die rondliep in mijn pand. Dat ben ik dan achteraf pas te weten gekomen, maar toen natuurlijk niet. Dus op een bepaald moment. Op een bepaald moment waren al die mensen, al die, uh, heel mijn personeel die zat op een bepaald moment uh, aan de drugs, inclusief mijn zonen met alle gevolgen van die. Nou, op een bepaald moment ging ik tegen mijn kinderen zeggen, maar ik zei altijd tegen mijn kinderen, ik heb jullie het leven genomen, dus ik kan, als ik erachter durf te komen, dat jullie aan de drugs zitten, dan steek ik je gewoon aan bed vast. Dat zei ik altijd. Nou, dat vertellen ze nu nog wel eens, dat ze daar heel bang voor waren. Maar dat hadden we niet weerhouden houden om er toch mee te beginnen. He, want dat moest altijd vrijdagavond gaan houden, en dan pilletjes eten, en dan kwamen ze nu naar huis. Nou, dus je snapt wel hoe ik smaamens met personeel zat. Allemaal belabberd. Nou, en ik rook het gewoon. Op een gegeven moment, ik zit me net met een hasselnd, ik ruik dat gewoon. Maar ja, nou, op een bepaald moment ging mijn zoon daarmee mee confronteren. Jim moet goed luisteren, jullie zijn daar gewoon mee bezig. Nee, oma, dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Wij doen daar helemaal niet. Jim moet goed luisteren, ik weet gewoon wat ik weet. en ga niet zitten liegen tegen me en verder zoekt het maar uit. Dus ik, ik, uh, ik uh, kat het er meteen af. Dan, als je gaat zitten liegen tegen me, dan kat ik er meteen af. Dan, dan, uh, dan is het niet zo klaar. Maar ik weet gewoon dat het zo wel is. Nou, en dan, uh, discussie gesloten. Tot op een bepaald moment zat ik in de auto en toen begon Wilfred, er was ik een auto wegwezen te brengen en Wilfred was naast me. En toen ze zei hij, maak me wat vertellen. Ik zei, ja jij hebt wel gelijk. Wel heb ik gelijk. Ja over die drugs. Maar wij wilden er vanaf. Zie nou, zullen we dan naar de dokter gaan om een alternatief te gaan halen? Nee. Nee, zei ik toen. Van, uh, nee, zei ze toen, wij willen het zelf. Nou, neem één ding van me aan, ik heb er wat mee afgezien. En dan kwamen ze dan, als ze het afkikken zijn, jongens, maar willen niet weten, hè. Ze ze die troep gebruiken, er is er niks aan de hand, want op het moment dat ze zich niet lekker voelen, gaan ze een beetje van die troep gebruiken. Maar, op het moment dat ze af het kikken zijn, en je bent daar getuige van, nou, dat wil je niet weten. En daar kwamen ze, ik op mijn kantoortje, want ik had dan uh, een pand en dan had ik een kantoortje. Daar kwamen ze in mijn kantoortje van, oh ma, ik heb het zo moeilijk. En dan zaten ze te, uh, zaten te klappertanden van de kou, die ene van. En ik, uh, ik zei, ja, moet ik dan naar de dokter met jou? Nee, dat hoeft niet. En dan hield ik ze wel vast en zei ik maar dat ik veel van hen hiel. En dat ik uh, gewoon uh, heel erg uh, trots op hen was, dat ze het op deze manier uh, uh, deden. Ik heb er ook met mijn huisarts over gesproken en die zei ook tegen mij... Als ze zelf eraf kunnen blijven en het op eigen kracht doen, dat is de beste een manier. Maar ik ben ze altijd vast blijven houden, altijd blijven wat veel van een wiel. En altijd, nou, en toen op een paar momenten, toen het dan uh, inderdaad zover was, heb ik ze gewoon het bedrijf gegeven. Gewoon een gedeelte van het bedrijf. En ik zei: Nou, het ouderpoetsbedrijf is voor jullie. Laat, en dan gaan jullie aan, dat vertrouwen wat ik jullie nu geef, gaan jullie niet beschamen. En dan wil ik nu zo zeggen dat ze natuurlijk, uh, dat ze nooit niks meer gebruikt hebben en dat ze weer eens niet gebloot hebben. Dat zeg ik niet, maar die ergste slaving waar ze toen aan zaten, dat is gelukkig van de hele tijd. En daar ben ik gewoon heel uh, gelukkig door. Kijk, ja, en dat, dat is natuurlijk heel fijn. En dat wil ik alleen maar zeggen, maar, je hebt, maar, maar weet je wat ik zo erg vind? Op een gegeven moment gaat een kind niet, uh, je kunt ze niet gedwongen op laten nemen. En dan zeg ik, de wet kan wel dwingen dat ik mijn gordel draag in de auto. Wat doe ik dat niet? Krijg ik een bekeuring? Maar de wet doet er niks aan. Als een kind zich helemaal de vernieling in aan het werken is, omdat ze zelf niet willen. Nou, ik wil ook geen gewoon dragen, maar ik moet het wel. Wat doe ik het niet? Krijg ik een bekeuring. Maar dat kind verplichten en dwingen, jij krijgt een bekeuring omdat jij verslaafd bent, dat kost hem geld, in is van spreken, dan zijn ze niet meer thuis. Dan moet je het zelf willen. En daarom vind ik dat gewoon helemaal zo krom als me zijn kan. Je mag niet roken in je café. Heel de gezelligheid gaat uit je kroeg. Dus er mag niet gerookt worden in je café. Dus, waar zijn we dan allemaal mee bezig? Hè, dus dat zijn gewoon allemaal dingen, dat ergens niet klopt. Wanneer je iemand om zover dat ze een gevaar voor zichzelf betekenen, of voor de maatschappij, dan kunnen ze gedwongen opgenomen worden. Maar dat werkt ook niet. De gedwongen opname werkt niet. Dan kunnen ze wel weken of maanden, kunnen ze aan iemand wel iets mee geven, maar zo gauw dat ze weer de vrijheid hebben, euh, euh, vervallen ze toch weer in het oude. Want zo is hetzelfde was met alcoholverslaving. Ik zeg altijd, als je een alcoholist bent, dan blijft je potentieel heel je leven een alcoholist. Je bent pas, je bent pas, uh, je hebt pas je, je al, uh, als je alcoholist bent, dat heb je pas onder controle. En dan heb je het onder controle en dat wil nog niet zeggen dat je dan niet meer bent. Maar iemand die elke dag één bootje drinkt. En dat moet hebben, dus s'avonds verlangt naar dat ene baltje en al, maar er niet buiten kan, is ook een alcoholist. Je hoeft je eigenlijk niet per se iedere dag helemaal lasers te drinken om een, om een alcoholist te zijn. Iemand die elke dag het ene glaasje bij moet hebben, of dat ene baltje, of dat ene flesje bier, en er niet buiten kan, is een alcoholist. En ik denk dat potentieel bijna elk mens een alcoholist is. Alleen hebben we het goed onder controle. Alleen hebben we het goed onder controle. Ik zeg pas, maar, je hebt je eigen onder controle. Wanneer je in een, eh, alcohol gewoon in huis hebt. Dat je op een bepaald moment heel eh, erg iets emotioneels meemaakt. Zeggen maar dat er iemand komt te overlijden of wat het ook is. En dat je dan toch van je alcohol af kan blijven. En dan kun je pas tegen jezelf zeggen, ik ben er doorheen. Maar dat stemmetje en dat verlangen in je zal altijd blijven. Alleen iemand, iemand die uh, onder invloed is, die, die denken niet meer reëel. En daar moeten we ook altijd rekening mee houden. Die mensen denken niet meer reëel. Maar nou, ik ga eerst even nog de mensen welkom heten die inmiddels uh, ook binnengekomen zijn. Want dus in dit geval is dat uh, Minken. Goedenavond, lieve Minken. Ik zie dat Theo ook uh, weer heel midden is. Ook jij welkom, natuurlijk, lieve Theo. Gezellig dat jij er ook bent. Maar het is altijd heel vervelend wanneer, wanneer, uh, of, of waar, wat het ook is. Ja, ze willen nieuws. Dan zeg ik krijg na alcohol drinken altijd honger. Of trek je niets. Ja, ze zien je maar geen wonder dat je altijd in die, uh, in die koelkast ligt te duiken. Je bent doorlopend, doorlopend ben jij in de olie. <laughs> doorlopend ben jij in de olie. Nou, ik zie dat burger natuurlijk ook binnenkomt. Goedenavond, meneer binnen burger. Esmeralda zegt, ik ben een sportverslaving. Dat kan ook. Voel me niet lekker zonder, dat kan ook. Nou, we maken het niet uit, lieve Esmeralda, waar je aan verslaven bent. Als het iets is wat je uh, dwangmatig elke dag moet doen, en daar niet buiten kan, dan is het verslavend. Dan is het gewoon verslavend. Je hebt ook van die mensen die moeten de hele dag poetsen. Toen gauw dus ze een vet vingertje op de plaat, dan moeten ze pakken zijn doekje. Dat is ook verslavend. Die zijn ook verslaafd. Of mensen die een heel lang met een doek naar achter de willen lopen. Dat gewoon niet, dat ga je niet kunnen geven om, om dat eventjes een dag over te slaan. Ik ben vroeger ook zo'n zo verslaafd iemand geweest. Uh, toen ik, uh, toen de kinderen klein waren. Ik weet altijd alles precies op tijd en dan moest. En er kon niks tussenkomen, want al wat er tussen kwam, dat, dat, dan, dan, dan ging ik van, uh, van slag. Dan uh, ging ik van slag. Als, als, als het niet ging zoals ik het allemaal had gepland, kwam mijn werk en dat vijf uur middags, dan, dan, dan gingen de kinderen naar school. Dan had ik gegeten, dan had ik gegeten, had ik afgewassen. Nou, dan ging ik vol een stukje schuren, mijn raampjes zemen, mijn gang helemaal draaien want de rest was allemaal klaar in de kamer. Nou, dan had ik dat allemaal gedaan: mijn keukentwijlen en achter de plaatsen uh, schuren. Nou, dan uh, ging ik in bad, dan ging ik appeltaart bakken, dan kwamen de kinderen naar de school en dan was het vrijdag en dan had ik een appeltaart gebakken. En, daar, en er was geen één week al dat wat anders was. Ik zie dat Ada ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Ada. Jij natuurlijk ook welkom. Hier bij ons, bij Ridder Radio. Dus het is echt zo, dat je zegt van... Dat is een soort verslaving. En dat, en dat moet ik iedere dag hebben. Ik weet nog goed, toen ik in België woonde... Toen ik in België woonde... Toen op een bepaald moment. Dat was in zo'n glasbak. Dus iedere keer als ik wijn dronk, zette ik die lege flessen... Allemaal in de garage. Om op een gegeven moment die keer allemaal mee te nemen. En dan, en dan, en dan naar een bak te brengen. Toen kwam er eens iemand bij mij. Euh, op ziet gewoon. Toen woonde ik daar een paar maanden. En toen liepen we zo in... Um, in de garage, en toen zei de persoon tegen mij: van, Goh, er stonden die flessen hier al toen jij hier kwam wonen? Ik zeg: Nee. En jij wilt toch zeker niet nou, tegen mij vertellen dat jij in die maanden dat jij hier nou woont, al die flessen, al die flessen die hier staan leeg gedronken hebt? Of heb je een feestje gehad? Ik zeg: Nee. Toen zei ze: Heb je dan nou al wel bij jezelf gedacht dat je, dat je een probleem hebt? dat jij een auto-probleem hebt, als jij dat iedere dag drinkt. Als je nou, uitdrinkt, alleen maar s'avonds, eh, als, ik, als ik met mijn eten bezig ben, dan drink ik een wijntje. Een vol glas, dan, dan, dan, dan is dat ik glas vol, dan, dan drink ik dan een slok van en dan vul ik het weer bij. Zeg, nou, dan drink ik er nog eentje bij het eten. Dus is dan 2,5 glas. Ik zeg, en dan s'avonds, ja, dan is een fles. <lacht> dat is een fles. En dat elke dag. Ja, dan zijn het toch zeven flessen in de week. En toen ik dat zag, realiseerde ik me eigenlijk van ja, jongens, ik heb inderdaad een probleem. Ja, dat is positief. Dus, dus ik heb inderdaad een probleem, maar ik koop geen wijn meer. En toch, na een week, want toen was mijn zus er nog. En toen zei mijn zus, wat ik, moet doen. Je moet gewoon elke dag een beetje advocaat. In je pudding doen of zo. Ja, dat is ook niet zo gek. En dan ging ik gewoon een fles advocaat kopen. En dan nam ik uh, wat vla. En dan deed ik een, een, een eetlepel. Uh, uh, advocaat. In. Maar ik moest die smaak van, die van dat alcohol moest ik proeven. En dan zeggen mijn jongens wel, als ze te veel bier drinken. Ja, maar dan hebben wij van jou... Maar dat zou kunnen. Maar ik ben nog dronken en ik, eh, op een gegeven moment zeg ik, nee, ik hoef niet, of ik drink gewoon helemaal niet. He, want er maanden dat ik dan helemaal niks dr dronk, dus dan denk ik, ja, ik kan het ook maanden dat ik niet drink. Maar toch is dat typisch, dat, toch dat ook ook in mij zit. Dus met andere woorden... Heel zeggen het openbaar vervoer lag stille in Amsterdam. De platter kan Amsterdam niet, denk ik. Ligt het nou plat in Amsterdam? Ik had wel iets gelezen door die, uh, dat, uh, dat er bepaalde buschauffeurs uh, vandaag uh, gratis mensen zouden vervoeren, omdat van de week een, uh, een buschauffeur uh, is uh, aangevallen en is zijn geld, geld klaar en de dingen meegenomen. En dan zouden de buschauffeurs vandaag gratis rijden daar nou, denk ik, in die plaats wat er gebeurt natuurlijk. Jan neemt dadelijk een... Ja, je krijgt er natuurlijk gewoon dorst van, lieve mensen. Als ik natuurlijk dat zo zit te vertellen. Iemand die natuurlijk de komende tijd de alcohol heeft afgezoren. En ik zit dan tegen jullie dan eens even over die alcohol te vertellen. Dan kan ik me eigenlijk best voorstellen dat je op een bepaald moment daar behoefte naar gaat krijgen. Dat heb ik ook altijd, vind ik, als ik aan het vertellen ben over, als eentje begint te vertellen, ik heb zin in een paar kroketjes of ik heb zin in een frikandelletje. Dan zie je op een gegeven moment weer allemaal, ik moet even naar de keuken. Want ik moet eventjes mijn bedplangetje aan gaan zetten. Ja, als jij daar wil gaan werken, dat een uh, uh, mits. Ze mensen kunnen gebruiken, hè? Maar daar kunnen ze altijd mensen gebruiken en van daaruit kun je, kun je weer uh, uitvloeien naar wat anders. Maar daar kun je wel beginnen. Maar uh, vroeger was het, als, als bedrijven zeg maar, heel veel uh, werk hadden, omdat uh, ze niet aankonden met het personeel, dan nemen ze, namen ze geen personeel aan, maar dan gingen ze het uitsteden. ...naar de sociale werkplaatsen. En dan werd het daar gedaan. Maar aangezien er veel bedrijven waren... ...die eigen werk uh, voor de eigen personeel gewerkt meer hadden... ...dus toen gingen ze dat allemaal bij de sociale werkplaatsen terughalen... ...en moesten hun eigen personeel het gaan doen. Dus ik denk dat, het dat uh, uh, uh, als dat nog aan de hand is... ...dat het wat moeilijker zou zijn. Maar ik weet zeker dat je daar altijd... ...en dan heb je vast werk... ...gewone salaris, dus... Ik zou het al proberen als ik jou was. En dan gaan ze dan ook kijken, Colinda, uh, welk werk dat precies bij jou past. Want bij, en je zegt dan, nee, dat kan niet nee, mag niet langer dan een half uur staan zitten en daarom indicatie. En dan zeggen ze dan loop je, maar dan geven we wel een baantje te lopen. en als je dan ziet op de werkplaats, dan, daar zitten blinde mensen, daar zitten mensen die ooit directeuren van bedrijven zijn geweest, daar zit van alles op die werkplaatsen. Ja, als je daar gewoon naartoe moet, dan moet je dat altijd doen natuurlijk. En als ze je niet kunnen gebruiken, ja, dan krijg je gewoon weer gewoon behoud van uitkering, als het goed is. Ja, dit project gaat er gewoon voor. He, gewoon succes, Colinda. Ja, als je maar een half uur kan zitten en dan een half uur kan staan. Maar ja, dan kunnen ze misschien wel met zo'n wagen koffie rond laten brengen bij, uh, bij uh, dingen. Dan kun je lopen, maar ja, je zit weer met je been. Dus dat zal toch moeilijk zijn. Elisabeth nee, zegt dat in de werkplaats de druk te hoog is. Nou, ik, heb, ik ken al mensen die in zo'n werkplaats hebben gewerkt en die werkten dan daar in de schoonmaak. Maar als ik dat dan hoorde dat ze gewoon op land van te zijn en, je, en iedereen is om vier uur al klaar en ze doen maar precies waar ze zin in hebben. Dus ik heb twee jonge vrouwen die ook, ja maar, Elisabeth, weet je, het is, daar hangt een bepaalde, en daar moet je tegen kunnen. Daar hangt een enorme revalida, uh, uh, rivaliteit tussen de mensen. En de mensen die daar op die sociale werkplaats zijn, de ene vinden ze eigenlijk beter dan de andere. De ene heeft een probleem en de ander, kijk, en als jij gewoon zegt, kijk, Colin heeft een, uh, misschien geen probleem qua uh, dat ze allemaal alcohol verslaafd is of dat het dit is, heeft geen probleem. Maar moet je met zulke mensen natuurlijk werken, dan zou je daar ook spannen van kunnen raken. Want je bent natuurlijk geen verpleegster. Je bent geen hulpverlenster. En er zijn er heel veel hè, die uh, wel een hulp, uh, hulpverlenster zijn. Dan is wel een baantje van mij dan. Ja. Vier uur klaar en heel lang, te Burgers Wil je in Rotterdam zijn alle werklozen die verplicht om elk werk aan te pakken, die aangeboden wordt, anders geen uitkering. Ja. Kijk, dit is ook. Ik heb veel oudere mensen. Als ik dan wil zien, een vriendin van mij, die, kan, die deed vroeger altijd alles voor iedereen, maar die kan gewoon helemaal niet meer. He? Nou, het tuintje, ze wil blijven wonen, ze woont ook in een, uh, hoe heet het? Uh, jullie hebben weten, die ooit bij mij zijn geweest toen ik nog in de Doornbos woonde, met Scus en Els en zo allemaal. Toen, uh, dat was een, een, een bejaardenwoning. Nou, zij woont ook in de bejaardenwoning, maar daar zit een best een grote tuin bij en ze houdt gewoon van tuinieren. Maar zij kan de tuin niet doen, want dan is ze helemaal kapot. Nou, ik zou het dan heel normaal vinden als ze hier rijden, die mensen die in de bijstand zitten, gewoon bij die mensen gaan plaatsen om bij, bij een hulpbehoevend iemand een tuintje te gaan doen. Of dat ze dat gewoon gaan verplichten. Dan doen ze toch nog iets voor de maatschappij. Ze, zijn, ze, ze komen er eens mee buiten, maar er zijn heel veel mensen die zitten in de sociale dienst of dingen en die beunen bij. Die, die verdienen nog meer met bijbeunen als dat ze bij de sociale dienst krijgen. En dat vind ik, daar, moeten ze, daar zouden ze wat strenger op toe moeten zien. Maar ja, wij werken daar allemaal aan mee. Wij werken er ook allemaal mee, als ik zeg maar een werkster kan krijgen voor 10 euro per uur en, uh, en zal mij de zorg wezen of dat ze wel of niet in de sociale dienst zit en ze vragen aan mij, 10 euro, zwart, dan betaal ik dat liever als dat ik iemand wit in dienst moet nemen, Bewijs wijze van spreken, ik heb het nou over mijn thuis, privé hè. Maar ik ben wel van overtuigd, als je gewoon je verstand op nul kan zetten en je blik op oneindig, oneindig, en je gaat naar zijn werkplaats en je denkt, euh, bekijk maar, ik ben hier en ik doe nu wat ik moet doen. En straks ben ik weer lekker thuis en ik verdien er toch op het einde van de maand mijn centen mee. Dan zou ik toch op een bepaald moment denken van, bekijk maar, ik heb een baantje. Nou, dan is het gewoon zo, van wil ik wel, de hele dag, werken Wil ik wel, uh, ik heb een man, als die een salaris heeft, moet ik dan zo nodig bij die werkplaats gaan werken, is dat wel belangrijk, kan ik dan iets anders zoeken, waar, wat, wat meer bij me past, of waar ik thuis kan blijven. Ja, van die bedrijven, dat was vroeger bij Otto, dat uh, merk ik wel eens, daar kon je je telefoon aan nemen en die, dat betaalde toen goed. Of voor andere dingen, dan ben je telefoniste thuis. En dat betaalde best wel goed. Dan kreeg je telefoonansluiting en al voor hun. Nou, dan moest je alleen maar vragen van mensen beantwoorden. Dat wordt ook wel eens gedaan. ja, dan moet je natuurlijk weer tussen kunnen komen, want de ene heeft natuurlijk zorgen dat de vrienden of de vriendinnen tussen gaan komen. De mirada zegt, geen belasting meer betalen, je eigen geld drukken. Moet je eens opletten als iedereen dat gaat doen. Ik zeg, oh ik doe dat, geloof me, zelfs de helft van de familie schopt me niet probeer proberen op te komen voor de minderen. Ja. Ik heb altijd uh, geprobeerd op te komen voor de minderen, maar dan heb je het gewoon niet meer mee. Lieve Elisabeth en niet iedereen die wil geholpen worden. Er zijn ook nog heel veel mensen die willen nog niet hebben, dat je ze met hun met een, met een zaken bemoeit, of probeert voor hen op te lossen, of je hebt het voor hen opgelost. En dan zeggen ze, nou bedankt, en dan zijn ze weer en dan kun je, heb je nakijken. En dan heb jij er alle moeite en interesse voor gedaan. Ik zeg altijd maar, ik hou het maar gewoon bij mijn eigen uh, clubje. En mijn kinderen echt zo heel in mijn nabije nou, omgeving. En ik kan niet de, de hele zorg van de hele wereld op mijn schouders slaan. Dat kan ik gewoon helemaal niet. Dus ik hou het gewoon lekker zo bij mijn eigen clubje. En uh, daar doe ik alles voor. Al moet ik daarvoor bellen en telefoneren en nog dit doen en dat doen. En, en noem maar op. Dan heb ik helemaal geen uh, probleem mee. Maar ik zal niet voor iedereen op gaan lossen. Nee. Nou, dan de bak in. Nou, aan de bak, dan. Ja, maar, maar lieve mensen. Nou, ik, ik zeg maar gewoon zo. Als de mensen... We hebben een andere stemkaart binnengekregen. En ben je het niet eens met de regering. Zoals ze het op dit moment doen. Dan ga je allemaal naar de stembus. Uh, volgende week of, of 14 dagen. En dan ga je gewoon stemmen. Van mijn parten op de op Partij van de Dieren. Of je ook wil stemmen. Maar dan, dan geef je je stem niet aan die luid die je nou denkt uh, voor het te hebben. Dus... Dan moet je wel gaan stemmen. Ik vind als je niet gaat stemmen heb je ook geen, geen, geen, uh, geen zeggenschap. Dus het heeft wel niks met de regering te maken, maar het is wel een, uh, naar, naar hun wel een, een, een uh, het is wel naar hun een, een kreet van ongenoegen. Als alle mensen nu eens gaan stemmen zoals ze het willen hebben, dan nou is het wel een kreet van ongenoegen tegenover hoe ze het nou een doen zijn. Maar dat is al niet meer normaal. Met de ziektekostenverzekeringen en die eigen bijdragen en, en ja, noem, allemaal, noem allemaal maar op. En bijstanden die ingekort worden. Vanavond was ze weer ik, moesten ze hemelwaterbelasting gaan betalen. Ze uh, kwam weer naar beneden, ik heb het niet gezien. 170 euro op jaarbasis. Maar nou, ik zie dat Ingrid ook binnengekomen is. Ja, regering, wat is dat? Dat zijn gewoon lekkere zakkenvullers die elke maand een stevig salaris hebben als Miralda en die geen arm hoeven te leiden en die een lekker stevig salaris hebben en uh, wij we worden met een hongelonnetje weggezet. De die, daar snap ik helemaal niet, hè? Die elders, ik, heb, ik ben er nou een beetje aan het volgen op de Net ze zeggen, hij wil niet hebben, hij, hij geeft iedereen vrijheid van meningsuiting, hij moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen, maar zo gauw hij kritiek krijgt, dan klinkt hij de hoogste boom niet de rest. Wat voor mentaliteit is dat dan? En wat doen ze nou uiteindelijk? Ze zijn nu al drie of vier maanden aan het regeren en ze hebben nog niks gedaan. Maar dat is die processen ook. Kijk, ik vind het wel heel erg mooi. Dat de, dat de, polities, dat de politie zich op dit moment schaamt. Dat de politie zich onderhand schaamt. Dat ze de, processen, de proces uit moeten schrijven. Omdat ze zo hoog zijn. Ja, verdomme, dan moeten ze niet kijken als ik de gordel niet aan heb. En dan moeten ze niet kijken als ik zit te bellen. Dan hoeven ze geen, uh, geen proces te dingen. Ik ben een keer... Gewoon, ik rij hier weg. Wilhart zit gewoon achter in zijn kinderstoeltje. Uh, Erika zit ook op de achterbank. Op uh, het stukje dat ik naar, dat is maar twee straten verder, dat we wegrijden, gaat kruipt hij kruipt met zijn knieën in zijn kinderstoeltje uh, zitten. De politie staat bij ons in de straat omdat ze bij, uh, bij een van die zigeunerissen boetes moesten innen. Staan ze te wachten dat de mensen binnenkomen? Ze zien dat Willard achter op zijn knietjes achter in het kinderstoeltje zit, terwijl ik. Nog geen 5 kilometer per uur rijden, Heel zachtjes. Maar ik kom wel naar mijn auto, we krijgen wel een bekeuring van 90 euro. Ik zeg aan ik, ik, zeg ik mijn schoondochter, het is hun kind, nee mevrouw, u bent de bestuurder en u krijgt een bekeuring. Nou, en als je hem dan niet betaalt, dan komt er de eerste keer 15 euro boete bij. De keer erop 35 euro boete. En dan de keer erop het volle bedrag. En als je dan nog niet betaalt, komt er een deurwaarder aan de deur, dan krijg je ook nog boete. Dus zij hebben, hebben ons helemaal in de tand. Zijn hebben ons gewoon helemaal in de taal. En wat we ook doen, maar dat is niet hier alleen. Ik heb ook in België gewoond en dat is precies hetzelfde. Want om het ook belasting. betalen. En dan kreeg ik ook aanslagen, omdat ik inkomen had. Maar ik kon aantonen dat ik het in Nederland betaalde, dus kon ik daar weer onderuit. En dat is overal. En dan zeggen heel veel mensen, die ook in andere landen wel eens contacten hebben, allemaal dat wij het hier in Nederland nog niet zo slecht hebben. En daar moeten we ook eens een keer bij nadenken. De sociale voorzieningen zijn hier niet verkeerd in Nederland. Alleen, ze hebben hier in Nederland te royaal geweest. Iedereen die kwam maar naar Nederland, en iedereen die kwam maar. En die Turkse mensen, die hadden, in, hadden hier een, een, een, een dot kinderen bij een paar vrouwen. Ze hadden ook nog in Turkije een paar kinderen met kinderen. En die kregen over al die kinderen, kregen hun kinderbijslag. En dat, daar zijn ze toen de fout al in gegaan. Maar ze hadden die mensen nodig, die hebben ze allemaal met mooie beloftes hier naartoe gehaald. Want ze hadden gewoon voor de wederopbouw van Nederland, moesten die mensen er gewoon zijn. De uh, hij liepen leeg, want de gewone uh, mensen wou dat weet ik niet meer doen. Dus dat moesten hun dan doen en die mensen werden allemaal lekker gemaakt. En ja, die hadden daar drie, drie vrouwen. En bij die vrouwen hadden ze misschien wel tien kinderen. En die stonden allemaal op hun naam. En als ze dan die geboortebewijzen konden laten, kregen ze van al die tien kinderen, gekregen, ze bij slag. En dat, en dat is natuurlijk uh, wel zo. En dat is precies hetzelfde in de schoonmaak. Ik heb, ik heb zelf al heel erg graag schoongemaakt. Ik heb het altijd graag. Want je hebt natuurlijk, als je een, schoonmaak, uh, een schoonmaakster bent en je hebt een, uh, een paar leuke projecten, dan ben je, je eigen baas. Als je dan zorgt dat dat werk allemaal netjes in, uh, netjes in orde bent dan heb je, en je hebt een goed project, dan heb je, ben je je eigen baas. En, maar wie wil er op dit moment nog schoonmaken? En als ik dan bij de Rabobank binnenkom, dan zit de Turkse vrouw met een doekje de bank schoon te maken. Je leest school, staat, daar is een overval geweest en daar is een overval geweest en daar gaat ze allemaal buitenlanders. Maar het zijn wel die buitenlanders die wel in de bank de banken poetsen zijn. Dus, jongens, moeten wij dan klagen? Ik denk niet. Ik weet wel dat ik op de televisie uh, hoorde gisteren dat er zoveel mensen waren naar de immigratiebeurs geweest. Ik dacht, 13.000 geloof ik. Misschien kan het er al 30 zijn geweest, maar 113.000. Die zijn allemaal uh, naar de immigratiebeurs geweest, omdat ze willen gaan immigreren vanuit Nederland. En de meesten kiezen toch voor Frankrijk en België en Duitsland. En voor die andere landen. Maar dat die Poolse mensen ook die allemaal hier zitten. Kijk, want wie is daar nou, wie is daar nou de fout van? Kijk als ik, die, die, die Poolse mensen die werken allemaal via een uitzendbureau. Die Otto, dat is een heel sterke organisatie. We hebben allemaal Polen in dienst, die hebben allemaal hotels gehuurd, daar dus zitten die Polen allemaal in. En die uh, Poolse mensen. Wat hebben die nou gedaan? He, dat zijn gewoon Nederlandse bazen. Die hebben in Polen een kantoor. Ze, ze, ze dragen voor die Pol, hè, en hun uh, leveren die Poolse mensen bij een bedrijf uh, een paar jaar terug voor 16 euro per uur. Nou is het misschien wel 18 geworden, dat weet ik niet. Maar, hun doen die sociale lasten, verzekeren voor die mensen, in Polen. Niet hier. Want als jij hier iemand in dienst neemt, en die betaal je 12 euro per uur, ik zeg maar iets, dan kost het jou wel 23 euro, allemaal aan lasten en, en verzekeringen, allemaal aan de regering. Dus dan, en aan loonbelastingen en noem maar allemaal op. Kijk, en dus, hun doen het op die manier. En dat is heel wijs bekeken. Hun gaan allemaal naar die bedrijven toe, van ik kan goedkoop personeel uh, leveren. Ja, we zegt zo'n organisatie? Als jij mij een steltje schoonmaaksters kan leveren, voor 16 euro per uur, dan ga ik er geen 20 of 25 betalen. Dus levert me maar. Ik zit niet met het probleem als ze ziek worden, dat ik ze moet betalen. Nou, en hun zitten daar ook niet mee, want die mensen worden weer gewoon naar polen getransporteerd als ze niet meer werken, of als ze ziek worden. Maar wie is het eindelijk? De, de Gwaai Piet? De regering, hier. Want die... Uh, eisen die, die alderge overal voor het verzekerd moet zijn. En dat is gewoon wat er op dit moment eigenlijk allemaal aan de hand is, de mensen. En dan sturen we nog zoveel liefde en gaan we er nog zoveel liefde voor mee om en hebben we nog zoveel begrip voor uh, iedereen. Zolang het boven van bovenaf niet alles geregeld wordt, kunnen we van onderaf niks beginnen. Of we moeten ook allemaal net in Egypte hebben gedaan. Allemaal de straat op en allemaal gaan. Uh... Ik, nou jij zegt de Nederlanders willen graag dat 38 uur de werkweek. En minder. in de buitenlanders werken zeven dagen in de week zonder klagen. Maar wie neem je dan aan? Jongens, neem één ding van me aan. Neem één ding van me aan dat er ook veel Nederlandse mensen zijn die graag een paar overhuurtjes willen werken. Vroeger deden ze dat toch ook. Als het dan ziet dat Ad overdag op een schoenfabriek werkte en s'avonds ging hij nog bij de hagel werken, um, om bij um, de hak. S'avonds die machine schoon te spuiten. Die had er toch ook een baatje bij. Hoeveel mannen hadden vroeger niet? Dan kwamen ze thuis, hap hap eten en gingen dan nog ergens anders werken. Dat was vroeger bij ons ook heel normaal hoor. Maar de mensen zijn gewoon, gewoon lui gemaakt. En als inderdaad ze armoe gaan krijgen, dan wil ze wagen. Nou, dan, dan kunnen ze zeggen, nou, dat is misschien toch die stok die ze nodig hebben. En als dan al onze Nederlanders willen werken, dan gaan ze daar geen andere voor aannemen. Zo werkt dat gewoon. Maar ja, we kunnen daar lang over praten, lieve mensen. Nog kort over praten. En hoe dat we het ook bekijken. De wereld is natuurlijk op dit moment gewoon zo. En we moeten het allemaal gewoon aanzien. En proberen voor je eigen het beste te te maken. Doet dat in dit geval. Probeer dan in ieder uh, uh, jouw eigen je jou eigen uh, gevalletje goed op uh, op uh, op peil te hebben. Goed je eigen zaakjes goed in orde en maak je dan niet druk meer over de andere mensen, want dat werkt niet. Het gaat om jou en zo is de maatschappij op dit moment ook ingesteld. Als vroeger je in een rijtjeshuizen woonde, dan de een kwam met eieren, de ander kwam met dat en wat jij had had en wat hun hadden had jij ook. Ik bedoel, als de buurvrouw Boontjes van de half haalde, lukte ze er ook gelijk eentje voor de andere buren. Maar die tijd kunnen we vergeten. Die tijd is voorbij. Die is gewoon voorbij, die tijd. Kijk, ik zit natuurlijk nog in die spirituele wereld. Ik heb nog met veel mensen te maken, die spiritueel bezig zijn met zich te ontwikkelen. Als wij natuurlijk met een groep samen zijn... Dan is het een liefdevol geheel, He, dan hebben we alles voor elkaar over, het brengt allemaal dingetjes voor elkaar mee, ze, ze, ze zijn heel erg met elkaar bezig, maar dat is een andere wereld. En als de wereld daar helemaal naartoe zou gaan, dan zou de wereld er gewoon helemaal anders, dan zou iedereen weer alles voor elkaar over hebben. Gewoon lekker, gezellig iets voor je buren over hebben, iets, iets uh, samen doen. Maar bij wie is dat nog? Dan zeg ik, wil heel veel geld ja, en heel veel vrouwen. Hoor. Dat had een, had een, uh, een buitenlander gezegd bij de sociale dienst. Vrouwen werken voor mij, du uh, mij ik duur me eens. Ja, maar zo werkt dat toch. Maar ja, hun krijgen ook hun straffen en ook hun soorten hebben ze ook hoor. Ik heb natuurlijk ook maar. Ik weet wel, als ik een Nederlandse vrouw aanneem, dan weet ze wat ze de CAO is. En dan komt die vrouw werken. Is ze buiten met de woonplaats, krijgt ze reiskostenvergoeding. Dat is hetgeen wat je dan gewoon zelf zegt. Maar nou, ik heb ooit Turkse vrouwen aangenomen gehad. En die moesten. Op, uh, ik, ze moesten een uurloon hebben. Ze wilden hebben, want ze moesten moest op haar kind passen. Die tijd als ze bij mij kwam werken. Dus zij wilde ook nog dat ik die oppas voor dat kind betaalde. En ik moest ook nog kilometervergoeding betalen. Want ze we, woonden drie kilometer van, van het, het pand waar ze ging werken. Maar ze vroeg wel kilometervergoeding. Nou, dan mag je van de belasting nog niet eens niet betalen. Dus ja, dan, dan want ik heb het ooit gedaan met, met iemand... ...die bij wijze van spreken um, had een kilometervergoeding betaald... ...en zeg maar van Tilburg naar Udenoten... ...van Tilburg naar, naar Berkelenschot en zo... ...en precies zoals de kilometers waren... ...en er kwam er zo'n vent met zo'n telmachientje... ...en die zei, waar werkt zij? En ik had dan opgegeven, kilometervergoeding... ...want dat is belastingvrij hè? Kilometervergoeding. Nou, en dan ze, dat is wel voor ons aftrekbaar... ...maar voor degene die het beurt was belastingvrij. Nou, die zat even met zo'n machine te tellen... Nou, naar Tilburg, van die weer plaats, tikt hem niet in... Nou, dan gaat ze naar de zo uh, welke dagen werkt ze daar, dan en dan en dan, dan. En dan gaat ze, vandaan, dan als ze naar de Berkelens, naar Udenhout. Dat is maar zoveel kilometer, dan kan ze naar Udenhout terug naar Tilburg. En dan van Tilburg kan ze weer terug naar de Nou, dat is zoveel kilometer. Dus mevrouw, u hebt haar teveel kilometervergoeding betaald. Dus, dat komt bij haar inkomen bij. Dus zij kan daar, zij kan daar uh, uh, uh, in, een belasting over gaan betalen. En u moet er sociaal last over betalen, want u hebt het uh, verkapt. Kilometervergoeding, en dat was helemaal niet waar. Maar hun zeiden dat gewoon zo. Dus het is zagen ook, het, het, zit, het zit daar stuk fout. Nieuwe jongens. Maar lieve mensen, ik ga afscheid van jullie nemen langzaam. Ik ben weer een beetje zitten klaar. Het lijkt wel maandag klaar, dag is. En dan zag ik helemaal niet de bedoeling. Ik wil natuurlijk. Um... We zijn begonnen met het verbruiken, wanneer iemand verslaafd is, hoe verslavend dat dat is. En dat die mensen niet reëel kunnen denken, dat is wel echt niet. Jullie weten in ieders geval, ieder geval dat Guus komt, het komende uurtje, van 10 tot 11. Ik zou zeggen, geniet deze week nog ervan. Ik weet niet wat het weer zegt, ik heb de nieuwe weerbericht nog niet gezien. Ik heb het in ieder geval lekker druk, want ik moet morgen mijn duivenkooi schoonmaken. We de bodembedekker die ik erin gelegen heeft, van heel de wind eruit halen, eruit scheppen. En dan nieuwe bodembedekking er weer in. Dat is het systeem, die we ook dezelfde voelen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het moet ook af en toe eens een keer gezegd worden: en dat we ons eigenlijk kwaad maken of niet. Het is toch zoals we nog niks aan te doen. En als ik zeg, lieve mensen, probeert gewoon je eigen zaakjes lekker te regelen. Zorg dat het bij jou allemaal goed loopt. En maak je eigen niet druk om een ander. Want je kunt toch vaak de problemen van andere mensen niet oplossen. Dat moeten ze zelf doen. En als ze om raad komen, kun je ze alleen maar proberen advies te geven op wat voor manier ze het dan beter kunnen doen. Maar probeer het nooit voor een ander op te lossen, want dan leren ze er niet van. Mensen ja, ze moeten zelf zo ver gaan, dat ze zeggen, nou kan het niet meer verder. En nou moet ik er iets aan gaan doen. En dan hebben ze ervan geleerd. En dan kunnen ze het ombuigen naar positiviteit. Onthoud dat iedere keer weer als er iemand bij je komt. Laat niemand voor de deur staan. Geef altijd een luisterend oor, want dat hebben ze vaak nodig. Het is ook heel vaak dat ze alleen maar willen hebben dat je luistert, maar dat je niet wil hebben dat je dreigen mee bemoeid zijn. Ook mensen die dat hebben. Maar doe dat altijd zo. En blijf gewoon op de rest bij jezelf. En zorg dat het daar nog is. Ik wens jullie in ieder geval nog een leuk een luisterplezier bij Fries. En op zijn Brabants gezegd, houden. stel stelt al aan dus nu, hè? Alleen, zij kunnen ons nog niet horen. Nee, daar is u even wanneer dat begint. Ja, dat begint niet,